Start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NOS op 3. De Braziliaanse voetballegende Pelé is overleden. Hij wordt door velen gezien als de beste voetballer aller tijden. Hij werd drie keer wereldkampioen. Met 77 doelpunten is hij topscorer aller tijden van het Braziliaanse elftal. Hij schitterde onder meer op het WK van 1958. De maakt daar een goede kant. Hij kant op. De hele Braziliaanse ploeg op Pele toe. Pele overleed aan de gevolgen van darmkanker. Hij werd 82 jaar. Spoorbeheerder ProRail is langer bezig met het repareren van het spoor bij Tienrij in Limburg. Daar gebeurde gisteren een dodelijk ongeluk. Een trein botste op een vegenwagen. De bestuurder van die wagen overleefde dat niet. Vanavond zou het treinverkeer tussen Venlo en Venrij weer worden opgestart. Maar dat gaat dus nog niet lukken. Arriva zet bussen in. Steeds meer landen testen reizigers uit China op corona. Italië, India en Amerika laten alleen nog negatief geteste reizigers uit het land toe. China heeft laatst alle maatregelen losgelaten en daardoor gaat het virus er weer hard rond. Omdat mensen daar nauwelijks zijn gevaccineerd, stromen de ziekenhuizen vol. Correspondent Sjoerd Dendaas. Tot begin deze maand wist je zeker dat elk vliegtuig volledig gecheckt was vooraf. Minimaal 48 uur negatieve PCR, Ja, die tijd is voorbij. Dus je weet gewoon niet wat er aan boord zit op dit moment. Nederland heeft nog geen beperkingen ingesteld voor reizigers uit China. En dan nog even naar de zolder van de Amerikaanse Mary. Daar klinkt het nu zo... Nee, ze heeft geen last van een muizenplaag. Het zijn vleermuizen die ze er zelf heen heeft gebracht. Het was de afgelopen dagen zo koud in Amerika... dat allemaal vleermuizen verstijft en onderkoeld op de grond waren gevallen. En de dierenbeschermer Mary zag het gebeuren... en nam er 1600 mee naar haar eigen huis. We in attic... Ze kunnen daar op zolder dus rustig opwarmen en een klein winterslaapje houden. Het weer, vanavond en vannacht is het zo goed als droog en gaat de wind ook wat liggen. Morgen begint droog, smiddags gaat het regenen en wordt het een graad of 11. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Take over control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 Het is echt, echt bizar. Ik Amsterdam vind het, is een dorp. Het is Vergelijk, echt een dorp. Vergelijken, vergelijken, met, met, vergelijken met, met, met Londen. Het is echt een dorp. Ik, maar, ik vind Amsterdam nog steeds een stad, hoor. Maar goed, uh, ja, ja. ik ben ook bent. nooit in Londen geweest. Oh, nou, dan moet je al zeker komen. Dan weet je wat ik bedoel. Ho ho, Ik ben in Engeland geweest. Oh, zeker. Maar niet in Londen. Niet in Londen. Ah. Maar wel in Liverpool.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 Helemaal uh, beetle-minded. Die vertelde mm -hmm. ja, van... Maar ja, ze hebben daar in de Cavern Club opgeleid. Nee, zegt mijn moeder. Dat klopt niet. Nee, want de uh -huh. oorsprong... Toen heette ze ook nog geen Beatles. Uh, dat was namelijk in Poort Zeepsop. Zo uh -huh. noemen wij dat. Dat is uh, Poort Sunlight. Dat is een uh, uh -huh. soortiment uh, vergelijkbaar als met Hevea-dorp. Uh, wat we hier in uh, Nederland hebben. En Baterdorp. Uh, dat, uh, dat zijn uh, dorpen rondom fabrieken. En dat had je daar dus ook. Mm -hmm. En daar stond een soortment van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 Of het nee, de Royal Escort is. Oh, is, is dat nee, niet? dat is. Uh, er, nee, anders. het is. Entry. Ja. Entry is een mm -hmm. uh, gerenommeerde paardenbaan in uh, Liverpool. Mm -hmm. en daar wordt. Uh, nou, als het dan op een gegeven moment de grote paardenraces mm -hmm. de, de ja. zijn. Ja hoor, dan uh, ook, al, ja. ook al is het tien uh, mm -hmm. uh, graden. Nee hoor, ze gaan gewoon in luchtige toiletten. Het en, is en, bizar. Dan, ja. Het is echt bizar. Ik zag ook toen het dus zo koud was. Toen heeft het ook één dag gesneeuwd in Londen. Mm. Toen had ik ook een videoclip toevallig opgenomen. Maar zag ik ook mensen in de metro met slippers. <laughs> het was min vijf. Slippers <laughs> en korte broeken. Dat ik ah. denk... Het is min vijf, doe op zijn minst dichte schoenen aan. Uh, wat dat er gaat, nog een leuk verhaal over mijn oudste zus. Die, uh, die zei dan bankholiday. Dat hm. kennen de oh. ook heel erg. Uh, ja, dan, dat kennen ze ook heel gaat. goed hoor. Uh, want uh, dat is, uh, dan, je hebt een, uh, een bankholiday rond Pasen. Dat is uh, meestal de je maandag. Je dat is niet normaal. Ja, het zijn er Ugh. volgens mij twee of drie. Uh, maar goed, ja. die zei op een gegeven moment... Van, uh, met name die ene vroege mm -hmm. bankholiday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 Weet ik veel, uh, zeepsel voor in je keuken om, om je, uh, je afwas mee te doen. Ik moet daarvoor. of thee doeken. Ik moet daarvoor in Engeland naar vijf verschillende winkels. Hé? Boelwoord. Heeft het niet. Of nee, uh, Mark Spenters ook niet. die <hums> heeft dan misschien dan wel uh, de wc-borstel... maar dan niet de, de, de, de pannen. En, ik dus het dus moet overal naartoe. En bij de HEMA heb je gewoon alles. Van hm. onderbroeken tot, uh, tot dus wasmiddel... tot uh, droogrekken en weet ik het allemaal. En ben je ja. één keer klaar en het ziet er ook nog eens leuk uit. Ja, en bandlid uh, Maaike van der Weijden... die vorige week hier uh, mm -hmm. zat... Uh, die had een takkie gekregen. takkie. Uh, oh, uh, ja. Uh ja, nee, ik word er warm van hoor. Ja? Ik vind het heerlijk, de Hema. Dat is echt heel stom. Maar dat ja. is echt het eerste wat ik doe. Elke keer als ik terugkom, is het bitterballen en de Hema. Um, In zo'n Poort, hebben ze die uh, daar ook nog? Nee, nee, wel een velse broek.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 het klinkt een klein beetje als mijn oudste zus, die dat op een gegeven moment ook in Engeland uh, jarenlang... Ah, ah, ja, die, die, die, die had het dan ook, als ze dan mm -hmm. voor een tijdje dan eventjes uh, weer hier was. Yeah. Uh, Moest ze dan in Amsterdam toch weer even een beetje de sfeer op uh, snuiven. Yeah. Dat dan weer wel, want uh, mm -hmm. ze heeft daar een lange tijd ook uh, gebivarkeerd in Amsterdam. Mm -hmm. Maar dan had ze dat dus ook, weet je. Yeah. Moesten er moesten toch weer een aantal typisch Nederlandse dingen moesten dan, uh, even yeah. nog, uh, gedaan worden.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 even keurig netjes zo even een beetje vol kletsen. Want, want ja, gezelligheid kent geen tijd. Maar er moet ook nog een beetje geverkt worden vanavond in, in deze studio. En je hoorde overigens ICT. Dat is een project, wat ik al zei, van Frederike Palmer en um, Wart Rijmerink. Uh, ze hebben daar eigenlijk min of meer met mensen gesproken... in het stadsdeel Amsterdam-Oost...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 als ze helpt Als ze helpt en niet loopt En nu In mijn jas en kijk uit het raam, en ik vraag me af hoe zou het voelen mezelf te zijn? En soms doet het pijn als ik hou, maar ik lach. Yes. Dat was de versie van Pien van een nummer van Maan, maar nu uh, toch ook weer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 Rolling down and on my face Screaming all my laughs and fears There's no sound, I'm keeping pace Every night, miscarriages Endless spots breaking my heart Brought me to my deepest fears spin me with a sharpest thought Keeping me awake at night And I can barely hold it on When will I give up the fight Accepting that you're really gone? This empty back still waiting for you happy days turn sad memories are lost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 Mo, ja. ja. Die heb je ook nog. Mm -hmm. um, ja, dan ook de muziekstijl. Mm -hmm. want ik heb uh, begrepen folk. Wat ja. trekt jou aan in folk? Um, Als je verhalen, wat hoort, ja. dan zijn het de heren Luiten en Van dan <laughs> die nog bezig zijn om hier en daar een beetje, beetje aan het afruimen. Dus, maar goed, maar vertel. Um, ik denk echt verhalen vertellen. Ik ben, ik ben een verhalenverteller en daarom ben ik ook ooit met theater begonnen. Omdat dat natuurlijk een, een, een, het genre is om verhalen te vertellen. Muziek natuurlijk ook. Mm -hmm. Maar toen ik eenmaal Johnny Mitchell hoorde en Bob Dylan, toen was ik meteen verkocht. En om, Ik denk ook omdat focus smelt heel mooi samen met, ik hou ook heel erg van country en bluegrass mm -hmm. muziek. En dat smelt daar